De problemen op het spoor zijn vooralsnog voorbij. Door een noodoplossing konden iets na 9 uur deze ochtend weer treinen gaan rijden. Maar achter de schermen was daardoor een hele operatie nodig, vertelt deze woordvoerder van ProRail. We hebben vannacht hebben we, de verkeersleidingspost van Amsterdam hebben we verplaatst eigenlijk naar Utrecht. Of eigenlijk beter gezegd doorgeschakeld. Al het personeel is toen ook met een bus van, van Amsterdam naar Utrecht gereden. En daardoor kunnen we nu vanuit de backup locatie in Utrecht de treinen in en rond Amsterdam ze dan weer aansturen en kunnen ze buiten dus ook weer rijden. Maar dat is een tijdelijke oplossing. Waardoor de storing precies werd veroorzaakt is nog niet bekend. De eerste rechtszaak tegen voetballer Quincy Promes is zojuist begonnen. De oudspeler van onder meer Ajax en FC Twente zou zijn neef hebben neergestoken op een familiefeest. De tweede rechtszaak begint later vanmiddag. Hij wordt namelijk ook verdacht van het smokkelen van 1.300 kilo coke. En duurdere producten bij de drogist of spullen uit de mediamarkt... die zijn beveiligd tegen jatten met zo'n sticker. Dat kennen we, maar in Engeland gaan ze een stap verder. Normale boodschappen zijn daardoor de inflatie zo duur geworden dat supermarkten in strijd tegen winkeldiefstal die beveiligingsstickers inzetten op doodnormale artikelen, zegt deze shop-eigenaar. Bacon, sausages and then all the cheese. So that's the high risk. That's what they take. So this is everyday something will happen. We caught someone in our other shop last week. In big het aantal winkeldiefstallen is hoog. In sommige regio's van het Verenigd Koninkrijk steeg die wel met 50% ten opzichte van vorig jaar. Het weer dan nog, vanmiddag wat stapelwolken langs de kust wat grijs. Daar is het ook wat koeler. In de rest van het land vooral zonnig en een graadje of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Plus rien ne m'appartient. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent des fleurs. Que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent évidemment, car après le beau temps vient la pluie, c'est ce qu'on oublie, c'est toujours trop beau pour, pour être vrai. Je wacht hier, le temps est assassin. Je cherche l'amour, je ne trouve rien. Comme dans mon sac à main, dans ma tête, je n'est pas tante, je cherche la vérité. En dan. En dat was Lazara, de vertegenwoordiging voor Frankrijk. Évidemment. Nummer 6 op de hitlijst van Kennert. Um, ik weet even niet wat het Europese uh, positie Euro <laughs> Europe's, uh, was. Maar ik weet wel dat het publiek haar weinig stemmen gaf. En dat ze daar niet zo heel erg van gecharmeerd was. Van gecharmeerd was, duidelijk Een bepaald uh, handgebaar ja, Dat ze en de dat camera dat was in voert. De... <laughs> ja. dus dat is wel een, een lekker nummer. Wat betekent het eigenlijk in Viedemann? Ja, uh, natuurlijk, natuurlijk, vanzelfsprekend. Ah, oh, vanzelfsprekend. Ja. Oh, vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend betekent in ja. Viedeman vanzelfsprekend. Ja, <laughs> ja natuurlijk. Welkom bij het tweede uur. Uh, Rainbow Radio Zandvoort. Uh, op de eerste uh, maandag van de Pride Maand. Juli. Ja. ja. En in het vorige uur hebben we... Um, uh, interview gehad, uh, nou eventjes ter vervanging van zeg maar, het interview dat in dit uur gaat komen ja. uh, we konden niet uh, in contact komen uh, uh, met Eveline van der Putten over de roerse zaterdag in Goes uh, we hebben inmiddels hebben we, uh, wel contact weten te krijgen en aan het einde van de tweede uur hebben we met haar een interview ja. Over de roer zaterdag in Goes. En we hebben minder technische problemen, dus dat is ook fijn. Dat is ook, ook een deel opgelost. Ja, er is hier dus, uh, hard gewerkt aan alle kanten om dat uh, op te lossen. Uh, nu nog af en toe het internet en dan... Uh, ja, dan dat komt het dat wel raar, goed. Dat zou zoepel gaan goed. lopen, inderdaad. Ja. Um, waar we ook nog gaan luisteren is naar een interview uh, met uh, Wendy Moore onze eigen, nou ja, zeg maar een soort uh, Zandvoortse singer-songwriter ja. en ambassadeur van Pride uh, at the Beach natuurlijk. Um, die haar uh, nieuwe EP heeft uitgebracht. En daar gaan we natuurlijk ook even naar luisteren, naar stukjes daarvan. Ja. Maar um, ja, eigenlijk gewoon weer eerst eventjes uh, lekker stukje muziek. En dat is nummer 5 op de lijst van Kennard. Alessandra met Queen of Kings van Oostenrijk. Smile away. slowly sinking into my mind like a deep cut, my lungs tired of breathing their toxic air. And even so, the broken compass in my bloody hands had not led me astray, because I had always believed that I carved my own path. And so I wondered, in this gray world, could there be color hidden in a dream just for me? My inner beast roared loudly, unlocked, And from the darkest dusk, a bright, warm light appeared. Ik open mijn ogen en stuurde at de mighty dawn. De zon was eindelijk. Rising. Ja, en dat is het intro van de EP van Wendy Moore. En als het goed is, hebben we Wendy aan de telefoon, klopt dat? Hi, ja. Hey, hartstikke fijn dat we Hallo. jou uh, aan de telefoon hebben. Uh, Wendy, ik ga je even introduceren voor onze luisteraars. Voor de zover je nog niet bekend bent bij, bij ons als luisteraars. Um, als je jouw naam googelt, dan kom je natuurlijk als eerste op jouw eigen website. Maar de tweede hit, via Google, is Popronde. En daarin sta jij als volgt te boek. Ambassadrice Pride to the Beach Wendy Moore is een Haarlemse queer singer-songwriter... die gitaardominante popmuziek schrijft. Met een zeer eigen sound en onderliggende diepere teksten waar velen zich in kunnen vinden, hoopt ze mensen te kunnen raken en te inspireren. In 2002 tekende Moore bij het label Zip Records en werkte aan haar eerste EP. Nou, waarvan akte En daar gaan we het natuurlijk over hebben, de EP. Uh, Wendy, kun je ons eerst even uitleggen wat is een EP? Ja, tuurlijk. Een uh, EP is eigenlijk, kort gezegd, een mini-album. Dus het is een, uh, een EP is eigenlijk zes nummers of korter. Nou, mijn EP is precies zes nummers, want ik wil hem wel lekker vol stampen. Ah, oké. Okay. Dus uh, de luisteraar krijgt waar uh, voor het geld. <laughs> ja. ja, hartstikke mooi. Ja, nee, ik dacht eigenlijk van, ik ga die vraag gewoon stellen. Want ik denk, ja, ik dacht. Ik kom nog uit dat uh, analoge tijdperk, om het zo maar te zeggen. En ik loop al een beetje mee, maar ik dacht elektronische plaat. Dat kan me natuurlijk ja. toch anders. gewoon helemaal niet ja, Ik heb mijn microfoon ja, uitstaan, maar ik ben best wel. Ik weet eigenlijk niet wat de afkorting is. Als je twee nummers releaseert, is het dan EP, maar het kan ook zes zijn. Ja, nou, het is, het, in ieder geval, ja, hoeveel nummers ga jij erop zetten? Zes. Zes, zes nummers inderdaad. Ja. Vertel eens even, hoe is jouw EP tot stand gekomen? Um, nou in de COVID ben ik heel veel gaan schrijven en een soort van mijn eigen sound weer opnieuw ontdekken. Ik had al heel veel nummers af waar ik al een EP van wilde maken, maar toen ben ik eigenlijk helemaal... I mean, als persoon en ook gewoon qua muziek en zo ben ik heel anders geworden en gegroeid. Dus ik heb een soort van dat opzij gelegd en ik ben gewoon opnieuw begonnen. En dat is ongeveer drie jaar geleden. En toen ging ik met uh, Stein van Rijsbergen uh, uh, de studio in, mijn producer. En daar heb ik eigenlijk de hele EP meegemaakt. En dan uh, de laatste track was dan Beast. Dat was dit jaar nog. Dus eigenlijk in een span van drie jaar zijn die zes nummers ontstaan. Ja. Zij, hoe, is, hoe is die samenwerking eigenlijk ontstaan? Hoe is dat uh, gelopen? Nou, ik ken zijn vader, Daan van Rijsbergen. Dat is mijn manager. Mm -hmm. En die zei tegen mij, hey, mijn zoon... Uh, die kan heel goed produceren, misschien moet je daar een keer mee gaan zitten, kijken of het wat is. En toen heb ik That's soort You met hem gemaakt, de eerste uh, track die ik voor de EP had geschreven. Ja. En het klikte zo goed dat ik alles met hem wilde doen. nou, ja, Dat klinkt hartstikke goed, ja, en het ja. resultaat is uh, leuk om uh, naar te luisteren. Um, je, je zegt zelf op je website dat jij maakt uh, uh, muziek mm -hmm. voor de dreamers. Wat, kun je ja. een beetje omschrijven wat je daarmee bedoelt? Ja, dus uh, eigenlijk de meeste tracks, en ook waar ik graag over schrijf, is een soort van uh, mezelf en anderen helpen om niet op te geven. Dus uh, als je bijvoorbeeld, ja, ik heb bijvoorbeeld een droom, nog steeds. Um, ja, en dat kan heel lastig zijn. En soms wil je gewoon opgeven. Um, maar dat moet je niet doen, want je bent al zo ver gekomen, weet. Dus ik wil een soort van die hoopvolle... Dat hoopvolle gevoel van je bent eigenlijk een beetje verdwaald in het donker, maar er is altijd licht. Dat gevoel wil ik uitstralen met mijn songs. En ik hoop zo dan mensen ook te helpen hoe het mij ook helpt. Wauw, dat is inderdaad een hele mooie, mooie gedachte. Om, uh, om dat via je, je muziek. Ja, en, en muziek is daar natuurlijk een prachtig medium voor om dat uh, ja. door te geven in, uh, in je teksten. Ja. Um, als, als je zeg maar kijkt naar je EP, waar ben je dan het meeste tevreden, of blij of trots op? Um, ik denk toch dat het, het eerste nummer dat ik had geschreven, That's Not You, dat betekent gewoon heel veel voor me. Um, dat nummer heeft echt alles veranderd voor mij en daarom heet de EP ook uh, Dawn After Dusk, dat is een zin uit dat nummer. Mm -hmm. um, dus daar ben ik heel erg trots op en ook gewoon vooral denk ik de groei in sound. Want bijvoorbeeld 'That's Not You is heel erg singer-songwriter mm -hmm. en ik dacht eerst dat ik daarheen zou gaan. En toen werd het een soort van steeds meer alt-pop-rock. En daardoor ben ik echt zo gaan groeien. En nu weet ik ook dat ik echt die kant op wil. Dus ik ben er een soort van, ja, wel trots op dat dat dan tijdens het maken van die EP zo is gegaan. Ja, dus de EP is eigenlijk een soort van afspiegeling van, van, van jouw eigen persoonlijke groei en ontwikkeling in de muziek. Ja. Mooi, ja, ja. En, um, ja, dat klinkt natuurlijk dat een beetje een rare vraag, maar heb je, heb je een favoriet? Van, van de van de EP? Dat je ja, eigenlijk ja, wel. Toch. Ja, ik denk dat het okay. toch wel uh, I don't know how to be fun is. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is een lekker, lekker nummer inderdaad ook. En, ja. um, dat is ook, ook, ook autobiografisch, uh, heb ik begrepen. Ja. Ja, cool. En uh, kun je kort eventjes uh, vertellen waar het over gaat? Ja, nou, I don't know fun is eigenlijk um, als je zelf erg introvert bent en je komt in een bepaalde um, groep of in een omgeving waar je, je niet heel chill vindt, dan voel jij je een soort van alsof jij degene bent die niet leuk is, omdat je niet kan, um, ja, een soort van niet ertussen past. Het is natuurlijk helemaal niet zo, dat ligt niet aan jou, dat is gewoon, ja, gewoon niet jouw space. Maar ja, daar gaat een soort van het nummer over, een soort van dat, dat gevoel wat je krijgt. Ja, ja, het is eigenlijk toch wel een beetje een soort van onderschat uh, gebeuren, om het zo maar te zeggen. Hè? Want, ja, want uh, ik denk dat iedereen er al een keer last van heeft gehad. Ja, ja ik denk dat ze het inderdaad allemaal wel herkennen. Ja, ja en mooi om daar uh, dat, uh, dat nummer over te maken. Uh, naast dat nummer zijn er nog andere nummers te horen. Uh, Beast onder andere, maar wat zijn de overige vier? Ja, dus uh, That's Not You staat er natuurlijk op. Oh, ja? um, de eerste track die ik had gelezen, daar zit er een intro op, die hebben jullie net gehoord. Ja. En dan twee nieuwe tracks die nog uh, nooit gehoord zijn door mensen. Running. Running is een uh, soort ballad, maar wel weer heel hoopvol, vind ik. Oké. En dan heb je Rips or Cages en dat is een beetje de power song. Ja. Ah. I love ik hou echt van dat nummer ah, oké okay. en daar sluit je ook mee af of, uh, ja, dat is ja. de laatste track. ja hartstikke goed en uh, uh, nu is dit een EP en we weten inmiddels wat een althans, ik weet inmiddels wat een EP is en misschien met mij uh, meerdere mensen um, heb je plannen voor een album want ik weet dat dat iets anders is zeker wel zeker wel Huh? Ja, ik wil nu gewoon lekker doorschrijven de komende maanden en dan even kijken, want deze EP heeft natuurlijk al heel lang geduurd, dus ik wil er niet echt een tijd ding aan plakken, want je weet het gewoon niet. Nee. Maar ik wil wel hierna um, of nog een EP of nog een album, tot meteen. Spannend, ja. En heb je al uh, dingen op de plank liggen daarvoor? Um, ik heb al een paar dingetjes. Die moeten nog naar de studio. En ik heb ook een paar schrijfsessies uh, de komende weken. Dus spannend. Leuk. Ja, ja interessant. Ja. Hey, hoe ziet je agenda er voor de komende periode uit? Nou, eigenlijk vooral heel veel schrijven. Um... De optredens die uh, worden nu nog een beetje ingeboekt. We hebben nu eigenlijk heel veel gehad. Sowieso uh, deze week heb ik nog eentje bij uh, TED uh, in Harlem mm -hmm. voor alle scholen. Echt superleuk. Het ja, is besloten, hè? Dus dat is een ja, uh, ja, ja, ja, ja. Maar specifiek ja. voor scholen, voor de, de middelbare school precies. Ja. En verder wil ik wel, natuurlijk gewoon lekker prides meepakken. Mm -hmm. Dat vind ik altijd heel leuk. Maar vooral nu de planning is echt schrijfsessies, uh, want ik schrijf eigenlijk altijd alleen. Uh, Bies heb ik voor het eerst geschreven met een uh, andere persoon erbij en dat vond ik zo leuk dat ik dat vaker wil doen. Oké. Okay. Ja. Dus we gaan eigenlijk de komende paar maanden... ga ik gewoon heel veel schrijfsessies met heel veel verschillende mensen doen. Dus dat is mijn planning. Ja, je klinkt lekker enthousiast. He? Ja. Je hebt er echt, ja. uh, echt zin in, inderdaad. Ja, ja, ja je, je, absoluut. Je, over, over die Pride, want het is uh, Pride Maand natuurlijk. En we gaan uh, in Nederland gaan we gewoon wat lekker uh, lang erop door. Uh, je hebt onlangs opgetreden in Alkmaar uh, tijdens de Pride. Hoe was dat? Ja, klopt. Ja, dat was echt heel leuk. Ja, dat ja, was... Uh, ja, ik ben nog. Ik, ik zat vroeger in Alma op school, dus het was wel weer leuk om daar uh, terug te komen. Oh, Oké. Okay. En te laten ja. zien uh, hoe je daar inmiddels zeg maar, ontwikkeld hebt en, uh, ben je nog ja, al precies. klasgenoten tegengekomen? Nee, dat niet. Nou, <laughs> niet. <laughs> waar niet te zien in de publiek. Ja, hey, um, uh, ja dit was een beetje aan, uh, het einde van, van het interview. Heb jij zelf nog iets toe te voegen aan dit interview? Uh, nou, misschien alleen gewoon uh, dat uh, de EP nu uh, uit is en overal verkrijgbaar is. En je kan hem op elk platform vinden. Dus als jullie willen luisteren, dan is het heel makkelijk te vinden. Gewoon lekker mijn naam intypen. En dan uh, ja. kun je hem nou lekker luisteren. Doe. Ook op Spotify en zo neem ik aan. Ja, ja, ja overal. Super. Precies, don't de das toch? Ja, hartstikke mooi. Hey, en we gaan ik, luisteren naar ik, dat. Ik, ik kan je dat... niet horen, dus ik, sorry, ik hoor misschien een beetje, een beetje half doorheen. Maar ik wil dus toch zeggen dat ik de intro heel erg mooi vind van het EPA. Oh, en overhoud de kwaliteit van, van je muziek. Ik kan je niet horen, sorry. Maar heel hoogwaardig vindt, zodat je echt al het succes wens. En dan kan je nu, kan je nu afsluiten. Ja, dankjewel. Ja, dat gaan we ook doen met uh, dat, uh, dat mooie nummer van je uh, Beast. Dankjewel, Wendy. Dankjewel. Dankjewel.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 En dat was Mirko. Wat had je opgezet? Ik had opgezet De Sunshine in van uh, Milk and Sugar. Ja, heerlijk nummer uit, uh, uit Hair, The musical. De musical, ja. ja geweldige die, uh, muziek uh, toch, hè? Weer. Ja, de, vocht, uit uitgerekend, ja, ja, sorry. Hè? Ja, ja, precies. Uh, <laughs> taboe doorbrekend. Ja, ja. Dus, uh, prachtige, ja. prachtige musical. Waarin het ook eigenlijk ging over vrijheid over jezelf zijn en uh, ja. in de hippietijd hè natuurlijk dus dat was helemaal ja. de, baanbrekend. Maar, en toen ja. was het ook al eigenlijk je zag er rare en anders uit want ja. als mannen droeg je lang haar en ja. dat kon natuurlijk niet dat moest afgeknipt worden. Waar hebben we het toch in godsnaam steeds over? Een nozen en ja dat is de, de dijken en de pleinen. Grappig dat het ja, ja, ook ook ja. constant ja. verandert ja. He? want ik bedoel tegenwoordig wordt lang haar weer geassocieerd met fundamentalisme en uh, is dat hele lange rokhaar dan weer niet maar maar in principe, als je bijvoorbeeld een baard laat staan of zo nu... dan uh, ben je weer gelijk uh, van de andere kant. Is het is ja. Een soort golfbeweging. Ja. De hele tijd uh, is het anders. En, en, en zo zal het ook altijd zijn. Mijn oma zou zeggen, het is nooit goed of het, of deugt, het deugt niet. niet. Precies, ja. <laughs> is zo nergens dat. Nou, even over wat, uh, wat wel deugt uh, in Japan. Ja, in Japan... Want in Japan uh, is het zo <laughs> dat uh, de koord, de, de hoe heet het, um, de rechtbank, ja, uh, heeft op 30 mei besloten dat uh, ja, uh, huwelijk tussen same-sex niet verboden mag worden. Dus uh, uh, homohuwelijk mag niet verboden worden. En uh, even kijken, hij is vertaald. Ik had hem in het Nederlands en, <laughs> en, hij, is, en hij is vertaald. <laughs> Ik heb ergens opgedrukt, gedrukt waarschijnlijk. Maar uh, ja, Nagoya District Court heeft dus dat besloten. En, uh, en dat was al eerder uh, tijdens een... Um, ja, een rechtszaak die aangespannen was tegen de staat... dat niet mochten, of tegen de gemeente was het eigenlijk... waar mensen wilden trouwen. Dus van hetzelfde geslacht twee mensen wilden trouwen... en dat mocht niet, dat werd verboden... En daar heeft dan de rechtbank ook uitspraken over gedaan. En die zeiden: je mag dat niet verbieden. Ja, dus dat is, zijn wel goede, uh, goede berichten. Goede inderdaad. berichten, ja, ja zeker. Ja. Nou, daar even op aansluitend. Weet ik ook zeg maar dat in Amerika een rechter ook heeft besloten: dat hij het werkelijk ridicuul vindt. Dat zeg maar de, de drags daar in een negatief daglicht komen te staan. dat er dus niet meer opgetreden zou mogen worden. Nou, dat dus, is uh, goed nieuws. Het is uh, toch wel uh, goed dat uh, de rechterlijke macht zich uh, hier en daar uh, uitspreekt. Alhoewel, als we dan even weer teruggaan naar Oeganda, <coughs> ja. uh, ondanks allerlei uh, reacties van, uh, van de rest van, van de wereld. Uh, ...die zeggen van ja, als Oeganda dit besluit... ...dan staan onze uh, diplomatieke betrekkingen toch wel onder spanning. Waaronder ook uh, onze minister uit Nederland... ...die daar gelijk op uh, gereageerd heeft van... Uh, ...nou, dan uh, moeten we toch eens eventjes opnieuw gaan kijken... ...naar hoe we gaan samenwerken. Uh, zegt uh, de minister uh, van Informatie uh, van Oeganda... ...Chris Baro-Jomunsi... ...wij beschouwen homoseksualiteit niet als een grondwettelijk recht... Het is gewoon een seksuele afwijking... die we als Oegandese en Afrikanen... hop, hij neemt gelijk even de rest even mee... Ja. Um, niet promoten. Hoewel we de steun waarderen... Van die, partner, die we van partners krijgen... moeten ze eraan herinnerd worden... dat we een soeverein land zijn... en dat we geen wetten maken voor de westerse wereld. Hè, dat verroeg ja. je dus vaker... dat het een westerse fenomeen is. We maken wetten voor onze eigen uh, mensen... hier in Oeganda. Dus dat soort chantage is niet acceptabel. De grap is... Nou, de grap, of het, het, het, het, het komische van dit hele gebeuren is... dat er, er, er is iets geks. Want dit zijn natuurlijk uh, landen die destijds gekolonialiseerd zijn. Ja, dus de wetten die daar gekomen zijn, komen... Oorspronkelijk vanuit Europa. Europa. En dat ja. was destijds ook natuurlijk negatief op LHBTI. Ja. We hebben het natuurlijk de vorige keer over gehad... over de sodomieprocessen en dat soort dingen allemaal. Ja. En 1911. Dus Europa kende zelf ook deze wetten natuurlijk ja. allemaal. Dat is veranderd. En in principe gelden die oude koloniale wetten... Nog steeds, terwijl die koloniale landen, voormalige koloniën, dus inderdaad alles wat zeg maar, uh, uh, aan koloniale wetten uh, geldig was, dat hebben ze overboord geknald, ja. waardoor ze weer soeverein zijn. Alleen dit blijft er staan. Ja, ja. En wat ja. ook speelt, dus we en, maken een keuze. Ja. Ja. Ja. En wat ook speelt, en dat, dat weten wat minder mensen, is dat er momenteel, en dat moet ik even in met mijn politieke kennis, dat, dat er is eigenlijk een soort van economische strijd gaande om Afrika. Dat is dan heel specifiek een strijd tussen een beetje het Westen, zeg maar. Dus, dus Amerika, nee, Europa, noem maar op. Um, en, en China en, en Rusland en dergelijke. Wat die doen, die, die investeren hele grote sommen geld in, in Afrika, in infrastructuurprojecten, havens, noem maar op. En die um, weten eigenlijk: van, nou, dat kunnen ze niet terugbetalen. En vervolgens claimen ze die infrastructuurprojecten uh, en worden ze daar zelf heel rijk van. En dan krijgen ze ook heel veel invloed. Er, er is zelfs een. Parlementsgebouw gebouwd, ergens in Afrika. Ik durf niet, niet meer eens te zeggen welk land dat was, waar uh, microfoons in de muren waren gezet door de Chinezen die het hebben gebouwd en dergelijke. En uh, wat er dus ook gebeurt, dat er een hele sterke invloed is vanuit die landen op, op bijvoorbeeld Afrika om dit te doen. En wat het heel ingewikkeld maakt nu, dus als, als minister sta, sta je dan een beetje voor een soort dilemma. Want zijn de twee dingen. Of je zegt, we stoppen want we vinden die niet acceptabel. Maar als je stopt, blijft China en Rusland blijven investeren in zo'n land. Dus trekken ze meer daar naartoe en gaat het helemaal nooit beter worden. Ja. Of ze moet wel investeren tegen een soort van beter weten. En misschien zelfs al meer investeren dan voorheen. Uh, om ze mee te krijgen. Dus, dus hoe gek dit ook klinkt, dit kan ook een, een beetje een politieke play zijn. En natuurlijk is het zo dat er dus wel degelijk draagvlak is uh, onder de bevolking. En dat is ook een lastig proces om, om daar wat... Uh, te doen. Dus ja, ze zeggen we zijn soeverein, zegt zo'n minister dan, maar dat is in dit geval een heel stuk complexer dan dat uh, ja, in, in eerste opzicht lijkt. Dat voeg ik toe, een heel heftige heel in Grieke politiek maar dat is toch leuk om, uh, om te nou, zeggen. Het is, een, het is even wel een goede uitstap om het uh, allemaal wat, uh, wat uh, te nuanceren. En ja. Ja, Net zoals deze Oegandese minister dus inderdaad zegt van heel Afrika, nou dat is dan ook weer niet zo, want er zijn landen van Afrika waarin het juist ging problemen, problemen ja. zijn. In ieder geval um, dat die wetten zijn opgeheven. Daarzien. Precies, ja. precies. Ja. Uh, voor de, de luisteraar die zit te wachten op uh, Jelmers uh, journaal in kleur. Um, dit was eigenlijk een uh, intermezzo uh, van, uh, van ons drieën. Omdat uh, Jelmer helaas niet in staat uh, uh, was om uh, een column uh, af te leveren. Hij heeft op dit moment heel, heel erg druk uh, met zijn opleiding... En uh, vandaar deze uitzending. Geen Jelmer uh, Hartstikke jammer Jelmer. Want het zijn altijd van die prachtige columns. Maar yeah. volgende maand gaan we zeker weer van je genieten. Um, we gaan door. Met uh, de top 10. Van Kenneth. Yeah. Kennard bedoel ik. Ja. En dat is Gustav. Met Because of You. Van België. When the world got me going crazy. I'll carry on. And it's so of you because of you. This is fire. You're Good rider. So you're about to be a star Degene die dat wisten, dat uh, is gewoon een dichter. So, dus Edgar Allan Poe. Ja? Echte <lacht> dichter en schrijver. Maar goed, in Oostenrijk hadden ze dat niet helemaal door. Althans Thea en Selena niet. <lacht> dus vandaar dit nummer, wat de inzending was. En uh, voor Kenneth was dat toch echt wel nummer drie. En uh, nou ja, we hebben dat natuurlijk allemaal tijdens het festival kunnen zien. Dat het publiek dat lekker mee kan zingen. Po, po, po, ja. po, po. po, po. Het is een vrij <laughs> makkelijke tekst om inderdaad te laten onthouden. Um, uh, daarvoor uh, het heerlijke nummer van uh, België. Because of you. Dat helemaal onterecht gewoon niet hoog genoeg kwam. Uh, wat, uh, wat ons betreft. Um, ja, en dat was uh, weer het uh, stukje van, uh, van Kennard. Straks uh, nummer twee en nummer één van zijn keuze. Maar nu eerst dat lang verwachte interview. Met, met Evelien. Evelien van Op de, de putte. Putte. Ja, Evelien. Als het goed is, okay. hebben we jou aan de telefoon nu. Ja, ik ben er okay. Heel fijn. Sorry voor, voor de, de verwarring en het misverstand. Uh, ja, we hebben, we hebben inmiddels wel de Zeeuwse ze al Ja, veroord. die zijn wel bijna op. Ja, ja die van mij. Ah, als ja. het maar met roomboter was, dan is het extra. Ja, volgens mij was het wel <laughs> ja, ja, ja. Maar smeren gaat wat lastig als je met de radio bezig bent. Dus ja, um, ja. neem af en toe een hapje tussen de nummers door. <laughs> Evelien, geweldig dat je weer... Dit, dit, uh, bij ons in, uh, op de radio wil komen. Je bent wel vaker geweest, maar ik ga je toch vragen voor de mensen die voor het eerst luisteren of jou in ieder geval nog nooit hebben gehoord. Wie ben jij, wat doe je en hoe ben je verbonden aan de LHBTI community? Ja, nou, ik zal het proberen kort te houden. Mijn naam heb je al genoemd, hè? Eveline van der Putten. Ik ben opgegroeid in Zeeland. Dat is ook de link voor vandaag. Voor ja. Heel goed. Ik, ik heb geschreven een aantal boeken waarvan twee over roze ouderen gaan stormig verhalen van roze ouderen... en nieuwe namen verhalen van transgender ouderen. En ik hoor zelf ook uh, tot de community dus linkjes genoeg om daarover te kunnen vertellen. Ja, nou inderdaad, je zei het zelf al, ja, de link voor vandaag is Goes. Uh, want daar is de roze zaterdag op 17 juni, als ik me niet vergis... Um, uh, mijn vraag aan jou en, en uh, misschien ook interessant voor de luisteraar is, uh, je bent daar dus geboren en opgegroeid, heb ik begrepen en hoe was het voor jou om als uh, lesbisch meisje misschien toen al of in ieder geval jonge vrouw uh, in Zeeland op te groeien nou ik ben er niet geboren wel getogen om het zo okay, te zeggen okay. en, um, ja ja grappig genoeg is... Eh, ik vertel zoals je weet heel veel verhalen over... Eh, ouderen, ouderen... LHBT-ouderen... en ja, ik ben zelf nog maar half de vijftig... maar toen ik dus opgroeide... Eh, ja, wisten wij eigenlijk ook heel weinig. Er werd bij ons op school ook toen niet... Eh, over dit onderwerp gesproken... en eh, ja... we rommelden onder elkaar wat, weet je wel... Ik, ik wist toen al wel dat ik meisjes leuk vond... maar ook ik gaf dat geen, uh, geen naam of geen woord... Mm -hmm. En um, ja, andere voorbeelden enzovoort. Ik bedoel, het lijkt als ik het nu zo vertel alsof ik het verhaal van een 80-jarige yeah. maar, maar het was echt zo, vind yeah. je wel. De, yeah. de enige twee. Um, ja, de, de knapste jongens van de kerk, wat ik dan dus uh, de, de leukste jongens vond. Ja, daar werd dan over gezegd, die binnen een beetje apart. Uh, maar wat daar nou zo apart aan was, wist ik ook niet. Behalve dat ik ze gewoon echt twee superleuke mannen vond. Maar ja, die woonden samen en... en uh ja, blijkbaar wist men dan toch dat daar iets meer mee aan de hand was. dan alleen maar dat ze er wat anders uitzagen. Maar ja, dat werd mij niet duidelijk gemaakt, wat er dan zo apart was. Nee, nee, nee, nee, ja, ja, herkenbaar. Ja, grappig is dat. er werd geen naam aangegeven. en de, de, eh, wat ik begrijp uit jouw verhaal ook. Eh, je moest maar begrijpen dat er dan toch iets mee was. Maar, eh, dus dus als, als jonge vrouw of, of kind. Had je, geen, had je geen idee van waar, waar, waarom wordt dat over ja, gezegd gezegd. Ja, en, en, en, en vaak ontbrak het ook zeg maar, bij de mensen aan. Ja, hoe noem je dat nou? Ja, ja, ja precies. Het ja. was natuurlijk of van, van de verkeerde kant, of ja, van het handje. Ja, ja. of ja. Nou, dat soort termen. Maar je, mo je mocht er ook niet over praten. Nee, nee, nee. nee, precies, nee, nee, nee. nee. nee. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Nou ja, je woont nu niet meer in Zeeland. Maar hoe is het voor jou als Zeeuwse meisje dan, zeg maar? De Roze Zaterdag in Goeds mee te maken. Hoe voelt dat dan anders als wanneer dat ergens anders zou zijn gevierd? Nou, zeker wel. Ja, Want ik moet je heel eerlijk zeggen... ik ben altijd een beetje een eindselganger geweest... en ik ging en ga eigenlijk nooit naar een roze zaterdag. <laughs> en, uh, maar voor deze heb ik een uitzondering gemaakt. Echt grappig, ja. <laughs> eigenlijk ja. Om, nou ja, omdat ik het zo um, ongelooflijk leuk vind... En, en belangrijk natuurlijk ook dat het, dat het nu in Zeeland is. En um, um, ja, dat hadden we natuurlijk met z'n allen... een aantal jaren terug nog niet eens denk ik, niet kunnen uh, dromen. En um, natuurlijk um, komt er ook weerstand, maar dat is altijd hè, waar yeah. het ook is. Dat je op, op Facebook of op andere kanalen uh, mensen hoort zeggen, ja, moet dat dan? En als ze maar normaal doen en al dat rare gedoe en zo. Yeah. Maar, maar um, ja, dat hoor je uh, tegenwoordig in Den Haag of Amsterdam ook helaas. Ja, yeah, helaas wel. Yeah, yeah, yeah. Maar ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind het grandioos en uh, wat ik al zei, ik maak er echt een, een uitzondering voor om er wel naartoe te gaan. Maar dan, uh, ja, maar voor een klein beetje. Want er is een uh, gigantisch uh, programma met heel veel drukte en grote podia. Met heel veel harde muziek. En ja, daar, dat, dat uh, trek ik nooit zo. Dus wat ik ga doen. En ook dat is een hele grote uitzondering. Is ik heb me laten verleiden om een stukje uh, uit het hooglied een stukje uit de Bijbel, heel mooie liefdespoëzie kan je eigenlijk zeggen... Hmm. in de uh, Roze Viering te gaan voorlezen. En hmm. um, ik ga um, vervolgens begin van de middag um, in de, um, een uurtje in de infokraam van Roze 50 Plus uh, staan. Ja, want jij uh, bent ook zeer betrokken bij Roze 50 Plus. En uh, ik mag je ook feliciteren, dus, hè, want dan heb je de Jos uh, prijs gewonnen. Ja, dat is natuurlijk uh, een grandioze, grandioze kroon op het werk van alle alle ambassadeurs ja. in de loop van de jaren met elkaar is uh, gezet. En daar ben ik ongelooflijk uh, ja, blij mee dat dat gelukt is. Zeker, ja, ik ook. En trots. Ja, zeker. <laughs> en um, vraag uh, nog steeds over dus, uh, uh, Zeeland. Ken jij nog mensen uh, van, van vroeger? Zie je die nog, spreek je die nog? Um, waar jij mee opgegroeid bent. En die, uh, wat zij. Hoe het nu is in Zeeland, is het uh, makkelijker, beter... of om, uh, om als LHBT uh, daar te wonen? Nou, van vroeger ken ik eigenlijk niet zo heel veel mensen uh, meer. In ieder geval geen mensen die tot deze community horen. Maar wel omdat ik uh, sinds 2015, ja, 2015 geloof ik al... Uh, betrokken ben bij dus inderdaad Roze 50 Plus Zeeland. Uh -huh. En daar ook de, het netwerk van... Uh, ambassadeurs uh, ondersteun. We hebben het natuurlijk wel in de afgelopen jaren... veel nieuwe mensen leren kennen... uit de doelgroep... Uh, ja. ouderen en, en jongeren. Hm. En dan denk ik van ja, er is gewoon ook in deze provincie... heel veel veranderd. Uh, er zijn plekken waar je elkaar kan ontmoeten. Er zijn regelmatig activiteiten... voor oud en jong. Op scholen zijn er uh, inmiddels een paar... Uh, GSA's... En, en ook aanstaande vrijdag wordt er nog weer een start gemaakt met zo'n GSA op de Hoogschool Zeeland. Dus je ziet, eh, het begint te leven. En soms heb ik ook wel eens het idee dat de wet van de remmende voorsprong... zijn positieve werk doet, hè, nee. waar het heel lang heel stil is geweest... Ja, dan ineens dan gebeurt er ook heel veel. En dat, ja, dat is natuurlijk gewoon uh, prachtig om te zien. Het is, uh, zo, als je dat zo vertelt, zie ik een soort explosie ineens... Hè? Van, uh, dat dat overal toch wel weer uh, gaat lopen. Ik weet, ja, dat is geweldig natuurlijk. Dat is goed nieuws. Um, ja, ben jij betrokken bij de organisatie van Roze Zaterdag of niet echt? Uh, Behalve nou... wat je nu vertelt, wat je, uh, dat je wat gaat doen... Maar... In het begin, in het begin uh, en dan heb ik het dus echt al over... Uh, nog de fase dat het nog niet echt zeker was... Hè, dat uh, Roze Zaterdag in goed zou komen... was ik wel in zo'n werkgroepje betrokken. Het was ook nog in de tijd dat we uh, door corona niet uh, lijfelijk uh, bij elkaar konden komen. Het ging online, hè, maar dan, dan schreven we samen aan het plan... Om in te dienen uh, waarom Goes toch echt de stad was om uh, dat te doen. En daarna uh, uh, ja, heb ik ook wel natuurlijk aandacht gevraagd. Ook voor de ouderen dat daar ook iets in de programmering uh, voor moest zijn. En verder hebben de uh, ja, Rolse 50-plus ambassadeur Zeeland de rol op zich genomen. Om ja. Ja, verder in de werkgroep mee te denken. En uh, activiteiten te helpen opzetten en uh, onderzoeken. Nou, dat hebben jullie goed gedaan, want het is gelukt. Hè? Ja, ja. <laughs> Mooi zo. Nou, Dan rest me nu uh, nog om te vragen of jij nog iets wilt toevoegen aan het interview. Nou, wat ik heel erg leuk vind om te noemen... is dat op de website goes.nl-rozezaterdaggoes... Goes je een heel uitgebreid uh, programma-overzicht kan zien. En niet alleen maar wat er op die bewuste 17e be ...zaterdag is, maar ook op zondag organiseert Rose 5 Plus Zeeland nog een, um, een zondagmiddagsalon ...voor alle mensen die een echte weekend Zeeland vermaken. Maar wat ik eigenlijk wel het allerbelangrijkste vind, is dat er ook in aanloop na die zaterdag... ...maar ook in de periode daarna eigenlijk dat hele Zeeland roze kleurt. Want we zijn het hele jaar door... Um, filmvertoningen, exposities die veel langer doorlopen en noem maar op. En op die manier heb je natuurlijk een veel groter bereik ja. dan alleen op één zaterdag. Ja. Geweldig. Dus om nog een keer www. .goes. Goes is goes en dan schuine streep, roze zaterdag, goes. Nou, geweldig, kan niet missen. Dus uh, iedereen naar goes uh, En uh, de komende periode. en daarheen. Ook de, de zaterdag, de 17e. En daarna dus nog. En uh, rest mij alleen, Evelien, om jou nog te bedanken voor dit uh, interview. En uh, ja. tot de volgende keer. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dat was Zweden... Uh, de uiteindelijke winnaar... natuurlijk van het Eurovisie Songfestival... maar niet volgens Kennard... want die heeft een andere nummer 1... waar we natuurlijk straks naar gaan luisteren. Uh, het zit weer op de ja. twee uur... met uh, uh, hobbels en krakers... en weet ik wat allemaal. <laughs> we, ja. hebben het is het is we hebben het overleefd. Uh, dankjewel Mirko voor de techniek inderdaad. Ja. Ik heb het best gedaan. Dat was ja, even, zeker. Het was wat, wat, uh, wat, wat minder makkelijk dan normaal... maar dat maakt niet uit. Dat nee. uh, hoort, het, erbij. Het, hoort erbij. Uh, volgens mij is het een lekker uitzending geweest... om naar te luisteren. Uh, in ieder geval... Uh, Heel graag uh, tot juli. Ja. Want dan uh, steken we weer opnieuw in. En dat is eigenlijk wel de opmaat voor Pride to the Beach natuurlijk. Ja, in uiteraard. In de ja, ja, ja, ja, maar dan horen ze alles wat. Uh, en binnenkort zijn wel tickets al te koop. Dus uh, ja. mocht je niet willen wachten tot uh, uh, volgende maand om je ticket te willen kopen, dat zou ik ook niet doen. Ik zou dan gewoon even toe op de site van Pride to the Beach.com kijken. Want dan zijn de linkjes. En dan kan je vast tickets voor feesten, concerten, brunch enzovoort kopen. Precies. En in jullie gaan we daar verder op in. We gaan eruit met het nummer 1 volgens Kenner Bos en dat is Tja Tja Tja van Finland Kerja.